4.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De wereldomroep BBC, Voice of America en Deutsche Welle zeggen dat Iran de afgelopen drie dagen hun uitzendingen heeft verstoord. Zo viel het signaal van de wereldomroep van Nederlands en Arabische radioprogramma's in delen van Europa en het Midden-Oosten weg. Ook de uitzending van BVN-TV kwam niet door. De betrokken zenders denken dat de verstoring te maken heeft met de viering gisteren van de Iraanse revolutie. De afgelopen dagen was ook geen internationaal telefoonverkeer mogelijk met Iran. In Den Haag is oud-politicus Jim Jansen van Raaij overleden. Hij was onder meer bekend van zijn jarenlange lidmaatschap van het Europees Parlement, aanvankelijk voor het CDA. In 1996 verliet hij de partij na een conflict. Jansen van Raaij was als secretaris van de Cau ook betrokken bij de oprichting van het CDA. Verder was hij advocaat en medeoprichter van de vakbond voor voetballers, de VVCS. Aan het slot van zijn carrière zat hij ook nog een half jaar voor de LPF in de Tweede Kamer. Hij probeerde Kamervoorzitter te worden, maar moest het afleggen tegen de VVD-erwijsglas. Jim Jansen van Rai was 77 jaar. De inspectie voor de gezondheidszorg verbiedt met onmiddellijke ingang een groot deel van de operaties in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. De kwaliteit van de zorg bij ingewikkelde operaties is volgens de inspectie ondermaats. Het gebouw is 40 jaar oud en bovendien houdt de medische staf zich niet aan de regels. Vooral de richtlijnen voor hygiëne worden volgens de inspectie slecht nageleefd. Op het tennistoernooi in Rotterdam heeft de Rus Davidenko zich geplaatst voor de halve finales. Davidenko speelt morgen tegen de Zweedse Zeuderling. De tweede halve finale gaat tussen de Servië Djokovic en de winnaar van de partij tussen de Fransman Monfils en de Rus Juzhny. Die spelen vanavond. Het weer? In het oosten wat lichte sneeuw. De temperatuur ligt vannacht tussen de min 2 en de min 6 graden. Morgen op meer plaatsen lichte sneeuw, maar ook af en toe zon. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS show. Soundwoord heeft, heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. CFM het. in 2010 al twintig 20 jaar live. En nu zie je het. We are coming to you. We are coming to you. We are coming to you. In stereo. We want you to feel this feel ten nine eight seven six five. But I've been waiting and praying for this moment all my life. And God has answered my prayers. Vrijdagavond is weer begonnen, zie je het in de house. Drie uur lang de hete Desert. Uit het heden, verleden, maar vooral uit de toekomst. Want ja, hierbij zie je het op hem Zandvoort voor de hits gemaakt. We trapten af met Nadie en Milani, de nieuwe plaat. Let it rain, ik hoop het niet, want dan krijgen we hier weer een hoop ongein in de vorm van sneeuw. Thomas Kool heeft hem gelijk onder handen genomen. En ja... Ik zeg, doen helemaal lekker. Je zult hem vaker horen hier. zie je het. En het zou zien niet zijn natuurlijk, zonder mijn vaste steun in toeverlaat. Joey, goedenavond. Hey, JK. Hey, hoe was jouw week? Nog uh, wat leuks beleefd op muziekgebied? Uh, nou, niet zoveel tijd gehad voor muziek, maar ik heb wel een hele leuke week gehad. Dus uh... Ik heb ook weinig tijd gehad voor muziek, maar... Neem niet weg. We hebben gewoon weer een hele nieuwe Twitter-rubriek. En ja, wat er allemaal is. Schokkend nieuws toch wel rondom Sebastian... In Crosso. En wat hebben we nog meer Joey in de show? Nieuws onder extrema outdoor. De early bird tickets die gaan uh, verkocht worden. De datum is bekend wanneer het ook gaat plaatsvinden. En de Ed Candy Worldwide Anniversary Party die ook gaat plaatsvinden. Daar komt informatie over. Natuurlijk team de de partyguide. En we hebben weer een interview met een bekende DJ. Ja, ik denk dat we toch nog eventjes gaan proberen uh, weer met een bekende DJ uh, te bellen. Even kijken of hij deze week wel zijn telefoon opneemt. En ja, wie dat is, dat hoor je hier straks natuurlijk. En ja, onze mailbox, hij is ook helemaal weer open voor de luisteraars. Stuur dan een mail naar ziehetatcfmzalmer.nl en wij ontvangen je mail. En misschien kom je dan in de uitzending. Ja, helemaal leuk. En dat is ook deze nieuwe plaat van David Guetta. Memories. Ja, en vrienden van de show Bingo Players. Paul en Maarten hebben hem onder andere genomen. Je hoort hem hier. Yes, yes, dit is Memories. Dit is hier het op jaar 106,9. ja. Yeah. Uh, hey, hey. Niet dan, uh, Joe? Ja, heerlijk. Ja, heerlijk, ik, vind, heerlijk. Ik, ik vind hem uh, beter dan de uh, original. Ja, ja, de original vind ik ook heel fijn. Maar het is uh, minder de beuken en de bingo players hebben het toch wat meer, uh, wat, ja, wat meer geschikt voor de dansvoer. Om de dansvoer een beetje kapot te maken. Dus, en, ja. ik denk dat het wel gaat lukken met deze plaat. Maar hè, dat hele album van David Ketta, dat is gewoon al gelijk een van, dat zijn allemaal hitjes. Ja hij, hij, hij, ja, hij kent het trucje denk ik zo langzamerhand wel. Ja, ik weet het niet. Maar het is toch wel ook weer een verfrissende sound uh, erbij. Ja, de bingo play is niet de Dutch sound. Dus dat, ja, daar is David Guetta wel gek op. Ja, want hij heeft samen met Chucky hier onder meer gewerkt. Ja, David Guetta is helemaal gek van die Dutch house. Die is er helemaal top. Uh, daarom nou. werkt hij ook met al die Nederlandse DJ's samen. Ja, heb jij ook andere DJ's. Uh, nou, bijvoorbeeld die uh, Madonna-remix, die One Love-remix, dat was met David Guetta en Afrojack. oké. Okay. En uh, Toy Friends heeft hij met Afrojack gedaan. Uh, hij heeft drie singles van zichzelf uh, door Chucky laten remixen. Die allemaal goed uh, stuk voor stuk allemaal gedaan worden. En nu laat hij de bingo-players uh, dit remixen. En volgens mij Barbie Moore ook nog wat remixen van David Guetta. Hij is goed bezig dus. Hij werkt met al die uh, Nederlandse gasten samen, ja, dus dat... Uh... Nou, heel benieuwd wat dat in de toekomst gaat brengen. Zonder David Ketta uh, was Chucky ook niet zo ver gekomen als hij nu is. Nee, want ja, David Ketta is toch uh, in het buitenland bekend. En ja, Chucky die probeert juist in het buitenland voeten aan de god te krijgen. Uh, je ja, Chucky mee op tour genomen en zo. En die remixen laten doen. En dat heeft heel veel bepaald voor waar hij nu staat. Nou, helemaal goed toch? Maar ja, dat brengt uh, ons niet bij het volgende bericht. Want dat gaat over iets totaal anders. De early... Fish tickets. Ja, de Early Fish, de andere, ja. Normaal gesproken de Early Bird tickets. Dat zijn dan de kaarten die, die veel eerder verkocht worden. dan de normale verkoop. En die zijn nog goedkoper dan de, ja, de tickets, dan ze zouden moeten zijn. En dan is dan een uh, gelimiteerd aantal kaarten. En die okay. zijn in ieder geval uitgekocht. De Early Fish voor van Extreme Outdoor 2010 is dit jaar in een nieuwe recordtijd uitverkocht. Met op de teller iets meer dan 5000 tickets startte vandaag de reguliere voorverkoop van het populaire dancefestival. Extreme Outdoor bleef dit jaar haar 15e verjaardag en vindt plaats van zaterdag 17 juli aan het recreatiemeer Akebes bij Eindhoven. Omdat vorig jaar de vroege verkoop in de dag was uitverkocht, werd dit jaar het aantal beschikbare Early Fish tickets verhoogd van 3000 naar 5000. De Extreme Outdoor Early Fish actie startte op maandag 1 februari leden. De mensen die een early ticket hebben gevangen krijgen op Extreme Outdoor een exclusieve festivaltas uitgereikt. Winnaars van de 100 vakanties voor twee personen naar Solar Weekend ontvangen eind maart bericht. Op 1 april start tevens de voorverkoop van een creatieve crossover festival. Solar vindt plaats op 6, 7 en 8 augustus aan de vertrouwde Maarsplassen ter Roermond. Op woensdag 21 april zal de complete leiding van Extreme Outdoor bekend worden gemaakt. Echter voor die tijd worden er online regelmatig geprogrammeerde artiesten bekendgemaakt via Twitter, huis of Facebook. Voor wie je dus op de hoogte wil blijven van de laatste nieuwtjes. en als eerste wil weten welke artiesten op de programmering staan. houd de extreme outdoor-accounts van de bovengenoemde sites in de gaten. Daar worden tevens speciale acties gehouden met cadeaus. zoals gratis vip arrangementen dvd's, albums en zelfs reizen naar het buitenland. De accounts staan natuurlijk ook open voor vragen. Tips voor bijvoorbeeld de line-up en op- en aanmerkingen. Extrema's nieuwe jaarthema is Recreate, the age of the reinvention. Ze willen hiermee de aandacht vestigen op bijzondere en uitdagende tijd waar wij momenteel in leven. Onze omgang met visie op cultuur, natuur, creativiteit en daarmee artistieke vrijheid staat de discussie en treedt geleidelijk in een nieuw daglicht. Dat ontarmt Extrema. Het is tijd voor verandering. Schep een nieuwe wereld, reageer, hergebruik, deel, recreëer en remix. Het is tijd voor nieuwe dingen om opnieuw uit te vinden, te herscheppen en een andere vorm te gaan geven. Extrema benadrukt het feit dat de malafide ticket aanbieders op de online markt zijn. En waarschuwt voor valse doorgaans veel te dure kaarten. Check op weetwaarjekoopt.nl waar je je kaarten veilig kunt kopen en welke verkomers de markt momenteel niet verzieken. Tot zover de early fish tickets van... Extrema. Hey Joey, John Albeg, wat zeg jij over dat? Ja, vette muziek. Vette muziek. Ja, de nieuwe plaat Love Inside, dat vind ik persoonlijk... Ja, de original dan vind ik niet zo. Maar ja, Like Mike en Dimitri Vegas hebben we ook onder handen genomen. En zie je hier het resultaat. Een dampende, stampende mix. Speciaal voor jou geselecteerd. Op Java FM 104.5, 106.9. En natuurlijk ook lekker in de eter. Dit is Shit. Love Inside. Ten years to come I'm done. Inside in de Like Mike en Dimitri Vegas remix. Kijk door je speakers hierbij zie het. En ja, mocht je een keer een uitzending gemist hebben... Dat kan natuurlijk altijd. We zullen het je nooit vergeven, maar het kan altijd. Dan hebben wij nou goed nieuws voor je. Je kunt ze naluisteren. Oeh, ga gewoon eventjes naar de website www.zvmzandvoort. En daar vind je gewoon rechtsbovenin... Een linkje naar gewoon om het na te luisteren, de uitzendingen. Dus helemaal leuk. Mocht je een uitzending helemaal uh, grijs willen draaien, dan kan het nu. Hey Joey, tijd voor de Twitter-rubriek. Twitter-rubriek. De Twitter-rubriek. Twitter-rubriek. Ja, we moeten eigenlijk zo'n mooi jingletje. Twit, twit, twit, twit. Twitter-rubriek. Hier nou. live op je radio. Dat klinkt een oh, beetje als John Veen uh, John uh, met de gedichtenbundel. Welkom bij Nederland 1 Voetbal. Nou, dan zullen we maar doorgaan met de Twitter-rubriek. Wat is er deze week allemaal geschiet? Wat geschiet er op dit moment binnen de tweets in de DJ-scene? Joey, ja. Steve Angelo. Schokken nieuws. Ja, dat klopt. Hij uh, twitterde dat hij uh, nog oud was gegaan. Hij had een uh, vocht tekort. Ja, hij had, uh, vorige week had hij al griep. En toen heeft hij naar nou, zijn doktervrees, heeft hij allemaal medicijnen gekregen, gekregen om door op te treden. Dus ik, uh, ja. Ja, en in uh, Washington uh, was het ook zo erg aan het sneeuwen dat er uh, hele optreden zijn gecanceld. Dus uh, allemaal slecht nieuws eigenlijk, uh, betreffende Steve Angelo, Maar hij heeft ook iets, uh, hij wil gaan verhuizen. Ja, klopt, want in uh, Stockholm vindt hij de mensen te weinig liefde hebben. En waar zou hij dan heen willen? Weet ik niet. Dat maar, weet je. Uh, toen, uh, toen zei zo uh, van... Uh, ja, iedereen moet er maar excursie gaan nemen als ontbijt. Dan komt het helemaal goed. Nou ja, het gaat de verkeerde kant op dus. Hé, hey, wat hebben we nog meer? Verder Cran. Hij gaat vanavond optreden in uh, de Pacha in uh, München. Dus daar is hij naartoe onderweg. Nou, wat hebben we nog meer uh, voor leuks? We hebben onder andere Glazer. En ja, welk bekend DJ-duo is dat, uh, Joey? Lady B, Billy Clit en Shakespeare. Shakespeare William was het Shakespeare, een die we vorige week ook gedraaid hebben. Nou, oké. Okay. En waarvoor zijn ze genomineerd? Voor de Gouden Kabouter. De Gouden Kabouter. Dat is toch iets voor slechtste act, of... Uh... Ik weet het niet. Dan moet oh. je even Wikipedia doen. We, we gaan zo eventjes in ja. de Wikipedia, want dat, uh, dat hou je van ons te goed. Ja, en Olaf Wasowski, de oude garde, die zit op dit moment te kijken naar een leuke Stargate-film. Nou ja, blijkbaar niet zo interessant, anders ga je niet twitteren. En Chucky draait nu in Australië. In Per, volgens mij. Nou ja, allemaal leuke nieuwtjes dus. Tot zover de Twitter-rubriek. Volgende week weer meer. Nu gauw door. Stereo Love. Van Edward Maja. Future Fikakova. Een hele coole remix. het meer alleen bij Ziet. Tot 12 uur. ...viert namens dit de hele wereld... ...op 6 maart in de Heineken Musical in Amsterdam. 10 jaar stylish... ...en sensational partying... ...op alle continenten van deze planeet... ...mag niet onopgemerkt voorbij gaan... ...en daarom gaat het Candy all out. Het grootste editie ooit... ...zal Nederland de 10-year World Anniversary Party... ...van het Candy vieren. De Heineken Musical wordt op zaterdag 6 maart... ...2010 ongetoverd... ...tot een glamorous nightclub... ...wit de meest super futuristische stages... Sinds de Alive Tour van Despunk. Punk. ons grootste discobal is het podium voor de internationale Het Candy DJs en de wereldberoemde liveartiesten. Het Candy 10-Year Worldwide Anniversary Party. Een spektakelstuk vol glitter en glamour, stylish party people en heerlijke funky sounds. Verdeeld over twee candy area's, beleef je het ultieme Het Candy gevoel. Be sure not to get your ticket and become part of the Het Candy history beste het Kenny resident DJ's waaronder Andy Norman, Will Favorsham en Steven Quarey zijn uitgenodigd om de feestelijke anniversary stage op een duizendwekkende wijze op zijn kop te zetten. Om je extra dimensie aan te geven zal in de gwekkende reeks live muzikanten waaronder gitarist Eller van Buren, percussionist Ian C. deze DJ ondersteunen. Dit wordt begeleid door vocalisten Ivan en Coral. Ongetwijfeld een hoogtepunt van de avond. Nederland trots Candy Duffler en prachtige Lovely Laura uit de UK brengen hun zwingende ijzersterke sax sounds in Heineken musical tot extase. Speciaal voor deze avond nodigt het Candy een aantal zeer bekende het Candy Friends uit in de tweede area, waaronder Stimmerall dancers Backstage op zijn bijzondere manier gaat invullen. De beste routiniers uit de Nederlandse clubstien zijn Roog, Marnix, Brian Hartwell, Beggy Begovic. En zij draaien namelijk iedere speciale thematische set voor de verjaardag van Het Candy. Met Het Candy genres als Beach House, Twister, Disco en Disco Candy... ...worden deze grote namen op hun eigen manier ingevuld. In 1999 werd Het Candy in de wereldstad Londen geboren. Inmiddels de most glamorous music en lifestyle brand uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Het Candy heeft de afgelopen 10 jaar haar muzikale voetsporen achtergelaten op alle continenten. In bruisende steden als Miami, Tokio, San tropez Kaapstad, Melbourne en Rio de Janeiro. Met een de maandelijkse decompilatie album in verschillende muziekgenres gaan er jaarlijks meer dan 1 miljoen Het Candy albums over de toonbank. Een paar feitjes op een rij. Miljoen CD-sales every year. Over 1000 prize winning parties every year, all over the world. Over 1 million Het Candy Party People Entertainment every year. Het Candy 10 anniversary vindt plaats op 6 maart van 10 tot 7 in de Heineken Musical Hall in Amsterdam. De priesso-kaarten zijn verkrijgbaar voor 35 euro via hetcandy.nl, ticketservice.nl en heineken.nl. Voor fit mogelijkheden stuur je een mailtje naar info Oké, okay, ik ben heel benieuwd uh, hoe, die, uh, hoe dat is, uh, Joey. Want ja, jij bent vorig jaar uh, naar zo'n Headcandy geweest. Uh, was op uh, bij Beach Club vroeger, volgens mij? Klopt, ik was naar de Headcandy en nog naar zo'n andere label. Ja, maar dat vond een je van wat die minder, twee, geloof ik. Eén van die twee vond ik niet leuk en die andere wel. Pacha-feest was heel leuk, ja. maar de Headcandy... Die, wa die was wat minder. Ja, de, karge... feeling, de feeling was... De muziek was goed hoor, maar de, de feeling was er niet. Ik, ja, ik, vond, ik vond het saai. We waren toen niet zo lang gebleven. Oké. Okay. Nou ja, gelijk even een update. Want het openingsfeest van vroeger is bekend geworden. Zondag 4 april. Dan ben je als eerste op de hoogte. Sexy motherfucker. De eerste editie, dat waren tevens toch wel de leukste feestjes vorig jaar. Ja, vroeger. En, en dat is het openingsfeest? Ja, dat is het openingsfeest van vroeger. En jij bent ook nog eens de openingsdata van Bloeming Ja... Exclusief want volgens mij hebben we hem nog nergens uh, gehoord, hè? Dat wordt zondag 21 maart. Zet hem vast in je agenda's. Het kan misschien nog met bakken uit de hemel komen, met regen, sneeuw of andere ellende. Maar ja, wie weet? Oh, vorig jaar het hadden... vette beats. Het kan helemaal goed komen. Nu een hele vette beat. Iker Away. You want me in de absolute Remix. Dit is de nieuwe Samsung Beats. Try and hope We hadden het net over de gouden Bouters, uh, Joey. En jij, jij bent de man die er meer van weet. De datum voor de gouden Bouter Awards 2010 is bekend: 2e dinsdag 2 maart. De jaarlijkse uitreiking voor de Oscar van Dance vindt traditiegetrouw plaats in Amsterdamse Paradiso. Het thema van de gekke gouden Bouters van dit jaar zijn: de Ultimate DJ Experience in 3D. De gouden kabouter gaan dit jaar terug naar de essentie met muziek, DJ's en dansmuziek. Geen carnaval of modeflauwekul. Nee, serious business. Alleen aandacht voor de DJ's waar het 14 jaar geleden allemaal mee begonnen is. Want jawel, beste DJ fans, het is dit jaar alweer de 14e keer dat de prestigieuze dansprijzen uitgereikt worden. Tijdens de Gale avond in Paradiso worden er kabouters uitgereikt in 14 verschillende categorieën. Dit jaar zullen voor het eerst meerdere favoriete DJ Awards uitgereikt worden. DJ's zijn er namelijk in alle soorten en maten, maar vooral in vele stijlen muziek. Verder staan uiteraard vaste categorieën als beste club, Lifetime Achievement Award en de populaire kabouten voor de meest sexy DJ op het programma. Zie je binnenkort zal de bekende stemformulier online komen waarmee de stemmen kan beginnen. Dit kan via de website www.djfanclub.nl en natuurlijk www.goudenkabouter.nl. Terug naar de uitgrijking. Er is de laatste weken nacht in nacht en nacht uit gewerkt aan een innoverende live programma. Naar voormalige gasten als de Party Animals, Vader Abraham, Frans Bauer, Audio Police en Underworld... ...staat er ook dit jaar weer een spetterende programma in de planning... Naast een grote scharegenodigde in vorm van DJ's, organisatoren, platendragers... ...en aanverwante soorten is de avond publiekelijk toegankelijk. Kaarten zijn per heden beschikbaar via de Paradiso-website. En dan tot slot, waar 3D nou in het thema? Helaas, daar willen ze nog niet zoveel over vertellen. Denk aan de film Avatar, maar met goudelijke bouw dus in de hoofdrol. Tja, het zal een hele gezellige, verrassende, roerende en ontroerende avond worden. Maar dan in 3D. Ja, je zult ongetwijfeld uh, twintigtal kabouters uh, overal uh, op projectieschermen zien. Of, of iedereen krijgt lekker paddenstoelen en zieke kabouters lopen. Ja, dat krijg je vanzelf al dan. En uh, misschien een kabouter Westie ook nog even langs. Oh, nou. Dan hoef ik al niet. Hey uh, Joey. Puile natiebloem. We, we krijgen mailtjes binnen van... Ja, we horen elke keer in jouw set en Dennis' set de plaat... Uh, I don't need you anymore. Kun je daar meer over vertellen? Misschien zometeen meteen meer erover? We gaan nu eerst eventjes door met Denzel Park. Rhythm is a dancer. Zo meteen. The Partykind met DJ Tenhoven. Hij zit er helemaal klaar voor. Wat gaat deze week brengen? Joh, hoort hem zo. Snap, Rhythm is a Dancer in een nieuw jasje. Maar dan van Denzel Park. Nooit meer bij See It. Met al bijna het einde van het eerste uur. Maar niet gedrukt. Er komt zo nog twee hele vette uurtjes aan. Waaronder van 10 tot 11. DJ Dion City een uur lang non-stop in de mix. En van 11 tot 12. DJ JK non-stop in de mix. Genoeg voor een hele avondfeest. En Joey, ja, het is hier weer tijd voor. We zetten er een muziekje achter. De partykaart. Ja, morgen drie leuke feestjes in Amsterdam. En dan, uh, dan is dat wel voor de rest van Nederland eigenlijk wel, uh, ja, de leukste drie feestjes. En zoals je dat elke week van ons gewend bent, gaan we weer beginnen in de SK met de Feest of De kaart kostte 15 euro en van 11 tot 5. In de lijn op onze eigen stand voor zich is de René Mundo, Vrede ...en MC Prime. En in de luxe is Josiah Walter... ...met de eclectic sound. Dan gaan we door naar de Panama in Amsterdam... ...waar je voor 57 naar het steeds glazen kan. Dat houdt in Billy the Crit... ...William Shakespeare en MC Lady B. Het duurt van 11 tot 5... ...en het is aan de Oostelijke Handelskade... ...nummer 4... Dan gaan we door naar de Sand in amsterdam Sloterdijk. De feest heet Zoetzaligheid en het kost 25 euro. Het feest van 10 tot 5 in de lijn staan. Graphics, Hardwell, Greco Salto, Fetish Verdi, d Rashid, Hitmeister D, Norman Soares en MC Ivan. En tot zover de Partyheid voor deze zaterdag. Hey Joey, had jij hem al gehoord? De plaats van DJ Dion Sydney en DJ JK. Nee, nee, jawel, jawel. Jawel, en wat vond je ervan? Ik vond hem wel cool. Exclusief hier bij het. hebben we hem klaarstaan. I don't need you anymore. Misschien wordt hij binnenkort uitgebracht. Je gaat het hier horen als eerste natuurlijk. Dit is DJ Dion Sidney en DJ J.K. Horen. Blijf dan. Gekluisterd. Dan ja, stuur een nulkie naar CNS in Zandvoort. Hot or not. Ja, dat gaat ook zomaar. Hot or not. Hot or not, dat is het enige wat je moet zeggen. Dat weten wij genoeg hier zo. Support your boys hier in Zandvoort. Met ja, in en de volgende week denk ik wel dat we de uitslag kunnen vernemen hier. Jazeker, ja, zeker. Ik ga ze tellen en bijhouden. Ja, ja, ja jij bent, de jij de bent hier helemaal objectief. Dus hot or not. Voor mij krijg je in ieder geval hot nou, dat is helemaal super, dankjewel. Oh, Wanneer we Dank wel. dansvoeren, dat uh... We zijn benieuwd. Zometeen, een heel uur lang, DJ Leon Sydney. En ja Joey, je had nog een leuke plaats van Afrojack. Klopt, klopt. Hoe, hoe is hij bezig aan het uh, produceren de laatste tijd? Ja, er komt nog heel veel goede dingen aan. Ja? Uh, bepaalde platen die ik nog steeds niet teruggehoord. Of uh, gezien in de DJ's en van andere DJ's. Die we daar de Amsterdam Dance Event hebben gehoord, hè? Pimi. En in de uh, stand hoorde ik er laatst weer één. Of twee zelfs, twee die ik nog niet gehoord heb. Uh, Piet rijdt draait zijn track Bangduk. Bangduk. Bangduk. En dat is uh, dus ook nog uh, niet uit. Dat is uh, ook nog niet uit. Dat is een soort progressieplaat. Maar dan weer... Uh, een gegeven moment met een uh, vieze Afrojack stukken weer in. Nee, die man is heel goed bezig. En ook uh, heel veel mensen... Die zijn stijl nu gaan proberen na te maken enzo. Nou, ik en geloof mij... Afrojack die gaat uh, komend jaar nog heel hard groeien. Oké, okay, nou ja. Wij hebben zijn nieuwe track klaarstaan. Afrojack. Met Keto Blaster. Zometeen! Zoals al gezegd. DJ Dion hier. Een heel uur lang. Non stop in de mix. Dit is jouw CWM. Dit is is shit.